De wilde zwanen. Lang geleden was er een koning die elf zonen had en een dochter. Haar naam was Elisa. Alle twaalf kinderen waren slim en konden goed leren. Ze leefden allemaal gelukkig op hun kasteel tot op een dag de koning besloot opnieuw te gaan trouwen. Hij voelde zich eenzaam naar het doevige heengaan van zijn vrouw. Een grootste ceremonie vond plaats. De kinderen waren aan het wachten op hun moeder. Ze dachten dat het fijn zou zijn om een moeder te hebben. Maar het was helaas heel anders. De nieuwe koningin was een gemene heks en was erg gemeen tegen de kinderen. Ze waren allemaal ongelukkig om haar te ontmoeten. Ik wil van ze afkomen. Allemaal. Om haar doel te bereiken sturen ze Elisa naar een afgelegen plek bij een boer en zijn vrouw. Ze vertelde enkele verschrikkelijke leugens over de elf prinsen, waarna de koning ze beval het kasteel te verlaten. Ze maakte misbruik van de situatie en vervloekte ze. Jullie zullen de rest van jullie leven doorbrengen als lelijke, stille vogels. Vlieg nu weg. De prinsen hadden een te goed hart om de koningin's vloek helemaal te laten werken. In plaats van lelijke vogels veranderden ze in prachtige zwanen en vlogen weg van het kasteel. Elisa was niet blij waar ze woonde. Ze miste haar broers heel erg veel. Toen ze 15 werd, mocht ze terug naar het kasteel om de koning te ontmoeten. De koningin wilde niet dat de koning en prinses elkaar ontmoeten. De koningin was jaloers om de jonge, mooie Elisa te zien. Hmm, ze mag niet mooier zijn. Mij. Maar ze deed alsof ze vriendelijk was. Welkom, mijn liefste. Welkom terug naar het kasteel. Laten we eerst naar mijn kamer gaan. Ik heb een cadeau voor je. Laat me deze zalf op je gezicht en haar doen om je te beschermen tegen boze ogen. De zalf was de koningin's truc om Elisa lelijk te maken. Toen de koning Elisa zag, was hij kwaad. Ah... Deze lelijke meid kan niet mijn dochter zijn. Haal haar weg. Ik wil haar niet. Elisa werd uit het kasteel gegooid. Ik wenste dat mijn broers hier waren. Elisa begon haar zoektocht naar haar broers. Ze ging eerst in het bos waar ze een kleine vijver vond. Ze waste haar gezicht en tot haar verrassing werd ze weer mooi. Het was een dicht bos... Waar zonnestralen de grond nauwelijks bereikten door de grote, dikke bomen. Het werd al donker. Ze bereikten de andere kant van het bos. Er was helemaal niemand. Ze bleef lopen. Na een tijdje hoorden ze iemands voetstappen. Ze was bang en ze probeerde zich ergens te verstoppen. Voordat ze zich kon verstoppen, ontmoetten ze een oude vrouw. Heb ik je bang gemaakt? Ja, een beetje. Ik kom hier vaak om bessen te plukken. Wil je er ook een paar? Ja, alsjeblieft. Ik ben erg hongerig en ik heb geen idee wat ik allemaal kan eten in het bos. Neem deze. Maar wat doe je nu hier? Ik ben op zoek naar elf prinsen. Heb je ze gezien? Nee, heb ik niet. Maar ik zag een paar zwanen met kronen op hun hoofd. Ze zwemden in de rivier. Als je daar naartoe gaat, kun je ze misschien vinden. Elisa dankte de oude vrouw en begon haar tocht door langs de rivieroever te lopen. Nadat ze enkele uren had gelopen, kwam ze op de plek waar de rivier in de oceaan stroomde. Er is hier helemaal niemand. Hoe kan ik mijn broers vinden? Ze zag elf veren van witte zwanen naast wat zeewier liggen. Het zijn er elf. Misschien zal ik mijn elf broers snel vinden. De zon ging bijna onder en ze zag de elf prachtige zwanen vliegen in de lucht. Ze kwamen naar het strand waar zij op stond. Ze landden naast haar. Toen de zon onderging, veranderden ze in elf prinsen. Oh, broers! Oh, eindelijk heb ik jullie gevonden! Ik ben Eliza. Ze waren allemaal blij om Eliza te zien. Door de vloek van de koningin zijn we veranderd in zwanen. We vliegen overdag als wilde zwanen. Maar als de zon ondergaat, veranderen we in mensen. We mogen eenmaal per jaar terug naar huis. We zullen morgen naar het kasteel gaan. Wil je met ons meegaan? Natuurlijk wil ik dat. Ik wil ook dat jullie van deze verschrikkelijke vloek afkomen. Volgende morgen veranderden de prinsen weer in zwanen. Ze vroegen Eliza om op het net te gaan zitten en tilden het net op met hun bek. Ze vlogen weg. Eliza genoot van de tocht, want ze kon de wolken beneden haar zien zweven. Ze zag ook bergen, bossen, steden, dorpjes en paleizen onder hen voorbij komen. Aan het eind van de dag landden ze bij enkele grotten. Ze besloten de nacht in een grot door te brengen. S'nachts, toen Eliza sliep, droomde dat een elf haar kwam ontmoeten. Eliza vond dat de elf wel heel erg op de oude vrouw leek die ze in het bos had ontmoet. Hallo Eliza, ik weet waar je bezorgd over bent. Ja, ik wil mijn borst verlost hebben van de vloek. Ik weet niet hoe dat moet gebeuren. Om te bereiken wat je wil, zul je moedig en geduldig moeten zijn. Als je denkt dat je het kan, zal ik je de tegenspreuk vertellen. Ik kan alles voor mijn broers doen. Het zal steken en pijn doen. Dat kan ik hebben. Vertel me alsjeblieft de oplossing. Er is een speciale netel die groeit vlakbij de god van de begraafplaats. Je moet ze plukken, vermalen tot wax en er elf jassen van leven. Gooi de jassen over de zwanen en de vloek zal verbroken worden. Maar het allerbelangrijkste is dat je geen woord mag spreken... vanaf het moment dat je aan deze taak begint, tot het eind. Als je spreekt, zullen je broers sterven. Oké, okay, ik zal dat doen. Elisa zei dit terwijl ze wakker werd, maar kwam erachter dat het een droom was. Ze zocht naar haar broers, maar ze waren weg. Dit is het juiste moment om met de taak te beginnen. Ze ging erop uit en plukte de netels. Het prikte en was pijnlijk, maar Eliza ging door waar ze mee begonnen was. Ze plukte een aantal netels, bracht ze naar de grot en vermaalde het tot wax. Een muis keek wat Eliza aan het doen was. Hij vond het interessant en begon haar te helpen. Snachts, toen de broers terugkwamen naar de grot, zagen ze Eliza iets mysterieus doen. Waar ben je mee bezig, Eliza? Waarom antwoord je niet, zuster? Niet zwijgen. Alsjeblieft, zeg iets. Ik denk dat ze iets aan het doen is en dat ze geen woord zal spreken totdat het klaar is. De jongste broer ging naar Eliza en tilde haar handen op. Hij zag de prikken en de brandplekken. Hij had tranen in zijn ogen. Een paar tranen vielen op Eliza's handen. Het verzachte de pijn en ze viel in slaap. Eliza ging nog vele dagen door met haar werk. De muis hielp haar vrijwillig. Eliza was klaar met het weven van één jas en maakte zich klaar voor de volgende. Op een dag, toen ze netels aan het plukken was, hoorde ze een hard geluid in de buurt. Ze besloot terug naar de grot te gaan. Maar een paar honden en een jager omringden haar. Ze hadden allemaal goede kleding aan. Een knappe, jonge man kwam van zijn paard en benaderde Eliza. Hallo, wat ben jij hier aan het doen? Kan ik je helpen? Ik kan je hier niet achterlaten op deze wilde plek. Ik ben de koning van dit land. Kom alsjeblieft mee naar mijn kasteel. Daar zal je veilig zijn. Eliza had geen andere keus dan mee te gaan met de koning. Voor zonsondergang kwamen ze aan bij het kasteel van de koning. Het was een prachtig kasteel, maar Eliza was er niet gelukkig. Ze huilde meerdere keren per dag... Denkend aan haar broers. De koning had Eliza's wax en de jassen die ze had gewoven meegenomen. Je krijgt al je bezittingen, zodat je je thuis zal voelen. Aha, wat een glimlach. Ik geloof dat ik mijn hart aan je heb verloren. Eliza had geen ander werk te doen dan de jassen te weven van wax. Ze had tien jassen gewoven. Toen ze met de laatste val beginnen, raakten de netels op. Ze dachten erover om naar de begraafplaats bij het kasteel te gaan om daar wat netels te verzamelen. Zo ging ze die nacht het kasteel uit op zoek naar de begraafplaats. Terwijl ze netels aan het verzamelen was, werd ze omringd door de adviseur van de koning en zijn mannen. Hier ben je. Wat ben je aan het doen? Netels aan het plukken? Voor wat? wordt vast voor magie gebruikt. Ik dacht al dat je een heks was. En nu heb ik het bewezen. Uw hoogheid? Ik geloofde mijn mannen eerst niet, maar nu? Breng haar naar het gerecht. Morgen zullen mijn mannen oordelen. Ze zou gedood moeten worden voor de ogen van alle mensen van het land. Of haar doden onder de poot van een olifant. Dit soort heksen zijn niet toegestaan... Morgen zal ze sterven. Niet later dan morgen. Het was besloten dat Eliza verbannen zou worden naar een eiland ver weg van het kasteel. Ze werd opgesloten in een eenzame cel. Ze zou haar laatste nacht doorbrengen. Op dat moment ging de deur open en alle jassen en wax werden de cel ingegooid. De koning heeft dit voor je gestuurd. Het zal je warm houden. Dit is mijn laatste kans om mijn taak af te maken. Maar ik heb meer netels nodig om wachs te maken. Op dat moment zag ze de muis in het raam van de cel. Ze begon snel te werken. De muis bleef rennen tussen de cel en de begraafplaats. Hij verzamelde veel netels en bracht het naar Eliza. Ze was de laatste jas aan het weven toen ze haar eruit haalden in de ochtend. Ze zat in een kar. ...weefde de jas zonder last te hebben van de honderden mensen die zich hadden verzameld om haar te zien. De tien jassen lagen bij haar voeten. De kar bereikt bijna het schip dat Eliza weg zou brengen. Precies op dat moment hoorden ze een bekend geluid. Eliza keek omhoog en zag elf zwanen boven haar hoofd vliegen. Ze gingen om de kar zitten om haar te beschermen. Eliza had haar laatste jas klaar. Ze gooiden de jassen één voor één op de zwanen. En de zwanen veranderden in elf knappe prinsen. Ze is onze zuster en ze is onschuldig. Ik heb mijn broers gered. Nu kan ik weer spreken. Ik ben geen heks, maar probeerde mijn broers te redden van de vloek van een heks. De prinses vertelde het hele verhaal aan de koning. De koning schaamde zich voor hoe hij Eliza had behandeld. Het spijt me ontzettend dat ik aan je twijfelde. Wil je alsjeblieft met me trouwen? Ja. Iedereen in het kasteel was blij om het nieuws van het huwelijk te horen. De elf prinsen woonden het koninklijke huwelijk bij... Later namen de koning samen met koningin Eliza en de elf prinsen de gemene koningin gevangen en sloten haar levenslang op. De koning werd toen bevrijd van de vloed van de heks en ze leefden nog lang en gelukkig.